11 uur na net wel met het NOS journaal. Oud-minister Els Borst is vandaag overleden. De D66-politica werd onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. De politie doet onderzoek. Borst was minister van Volksgezondheid... in de paarse kabinetten kok 1 en kok 2, waarin ze ook vicepremier was. Sinds december 2012 was ze minister van staat. Bij de verkiezingen van 1998 was Borst lijsttrekker voor D66. Ze werd toen door partijleider van Mierlo aangekondigd met de woorden... het is een meisje en we noemen haar Els. Als minister stond ze aan de basis van de huidige euthanasiewetgeving... en het stelsel van donorverklaringen. Els Borst was 81 jaar. Het proces in Egypte tegen de Nederlandse journalisten Rena Netjes en 19 andere medewerkers van onder meer Al Jazeera begint op 20 februari. Netjes wacht het proces in Nederland af. De 20 zouden de propaganda hebben verspreid ten gunste van een terroristische organisatie en daarmee wordt waarschijnlijk de moslimbroederschap bedoeld. Rena Netjes werkt in Egypte voor onder meer het Parool en de NOS. Uit de belegerde Syrische stad Homs zijn vandaag 300 vrouwen en kinderen geëvacueerd. Gisteren konden al 600 mensen de stad ontvluchten. De evacuatie is mogelijk door afspraken die zijn gemaakt op de Syrië-conferentie in Genève over het leveren van noodhulp en de evacuatie van vrouwen en kinderen. Ondanks een bestand zijn vandaag wel weer hulpverleners beschoten. Textielketen Vibra heeft alsnog zijn handtekening gezet onder een akkoord waarin de veiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh wordt geregeld. Minister Ploemen voor buitenlandse handel viel eind vorig jaar een aantal bedrijven aan die volgens haar het convenant niet wilden ondertekenen. Aanleiding voor de actie van de minister was het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh waardoor meer dan duizend werknemers omkwamen. De opkomst in herpen voor het onderzoek naar Q-koorts is hoog, zeggen de onderzoekers. Meer dan 2000 herpenaren is gevraagd bloed in te leveren en een vragenlijst in te vullen... om zo de eigenschappen van Q-koorts in kaart te kunnen brengen. Vier jaar geleden raakten 168 herpenaren besmet met Q-koorts... maar ze werden niet allemaal even ziek en sommigen zelfs helemaal niet. De vakbonden blijven voor onbepaalde tijd staken bij bloemenveiling Flora Holland. Er is een conflict over de ontslagvergoeding voor 200 werknemers die moeten vertrekken. Flora Holland legde vanochtend 1,5 miljoen euro extra op tafel, maar dat vinden de bonden te weinig. De veiling is blij dat er ook nog personeel is dat doorwerkt met Valentijnsdag op komst. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog... met wat opklaringen. Het wordt een graad of drie. Morgen overdag wordt het zo'n acht graden... met eerst wat zon en tegen de avond regen. Dan neemt de zuidwestelijke wind ook weer toe... tot hard kracht zeven aan zee. Woensdag wordt precies hetzelfde. Tot zover het NOS Journaal. Er is ook verkeersinformatie. De A4 delft richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoetewoude Dorp. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En A16 breda richting Rotterdam. Het knooppunt Zonzeel. Daar is de verbindingsweg dicht. Dat was...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Chris Keijner. Ja, minister Hennis en minister Plasterk wisten al op 22 november... dat niet de Amerikanen, maar onze eigen inlichtingendiensten... die 1,8 miljoen telefoontjes hadden verzameld. En dat hebben ze uit overwegingen van landsbelang niet verteld. Maar waarom is iedereen nou zo boos? Houdt Plaster een keer zijn mond? Is het weer niet goed. Goedenavond, welkom bij het Oog van Donderdag. Ja, morgen wordt de dag van de waarheid in alle opzichten voor minister Plasterk. We kijken straks terug naar de reacties van vandaag en vooruit naar het debat van morgen. Waarheid, het is een dingetje vanavond in onze uitzending. Diederik Stapel is straks ook te gast. De hoogleraar sociale psychologie die ten vol kwam naar grootschalige fraude. En nu het theater ingaat en werkt aan een boek onder het motto De Fictiefabriek. En u hoort het ware verhaal van de manuscripten... van de grote Hollandse geleerde Herman Boerhaven. Dat en no nog meer straks na onze vaste overzichten. Maar we beginnen met het laatste nieuws. Want u hoorde het net in het NUS-journaal. Els Borst, minister van Staat, voormalig minister van Volksgezondheid... van D66, is vanavond overleden in Den Haag. Margreet Boer, goedenavond, Margreet. Goedenavond. Er uh, is sprake van uh, dat haar lichaam... Is gevonden, verdachte omstandigheden. Wat weet jij op dit moment? Nou ja, in de loop van de avond kwamen er allemaal geruchten op gang dat Elsborst inderdaad onder verdachte omstandigheden zou zijn overleden. Uh, de politie heeft dat uh, ruim een half uur geleden ook officieel bevestigd. Uh, verder wil de politie nog geen mededelingen doen. De recherche doet nog onderzoek bij het huis van uh, uh, Els Borst. En we weten ook dat de politie daar een witte tent heeft opgezet bij het huis. Dus uh, nou ja, dat geeft allemaal aan dat. Uh, het uh, in ieder geval niet uitgaat van uh, een normaal overlijden. Dan zou het ook door de familie bekendgemaakt zijn en dergelijke. Het is nu door de politie uh, bevestigd. Dus uh, ja, verder weten we nog niet wat die omstandigheden dan uh, precies inhouden. Op zich is het wel opmerkelijk, want afgelopen zaterdag... was er een partijcongres van D66 mm -hmm. en daar was uh, deze oud-minister nog bij. Iedereen in haar partij is dus ook verrast door uh, dit overlijden. Want uh, veel mensen die we nu spreken zeggen... we hebben haar afgelopen zaterdag nog de hand geschud... en ze zag er heel kwiek uit. Ja. Wat was de waarde van uh, Els Borst voor de Nederlandse politiek? Nou ja, we kennen haar vooral als minister van Volksgezondheid... in de twee paarse kabinetten. Bijzonder was destijds dat ze minister van Volksgezondheid was... maar ook de eerste arts op dat ministerie. Van huis uit van haar professie was zij arts. En we kennen haar vooral ook rondom medisch-ethische kwesties, want onder haar bewind is de nieuwe euthanasiewet tot stand gekomen en zij stond bekend om haar uitgesproken liberale opvattingen over medisch-ethische kwesties en dat leidde vaak wel tot weerstand bij de christelijke partijen hier uh, in Den Haag. Mm -hmm. En uh, verder uh, kennen we haar als iemand die eigenlijk vanaf het begin af aan betrokken was bij D66, al heel erg lang lid, een van de ja, eigenlijk bijna vanaf de oprichting was hij al lid van D66. En er uh, werd net in het nieuwsoverzicht ook al gezegd... ze is minister van staat. Dat is toch ook een heel eervol ambt. Dat is ja. in 2012, eind 2012 is hij benoemd, tot uh, minister van staat. En dat is een titel die niet heel vaak wordt toegekend. Oké, okay, um, we proberen ook of we d 66 fractieleider uh, Alexander Pechtold aan de lijn kunnen krijgen. Ik begrijp dat dat nu het geval is. Goedenavond, meneer Pechtold. Uh, van harte gecondoleerd met het overlijden van mevrouw Borst. Dank u wel. Weet u inmiddels weer meer over wat er precies gebeurd is? Nee, ik wil daar ook niet over speculeren op dit moment. Ik denk dat we vooral uh, op dit moment uh, ons verdriet uh, de ruimte moeten geven... en moeten stilstaan bij de familie, de kinderen, en de kleinkinderen. Ja, uh, Margreet Boer zei het net al. Uh, mevrouw Borst, was, was dit weekend nog uh, op uw congres... Um, Ging het goed met haar? Ja, ja, ja. Uh, als altijd uh, met de trein, want dat deed ze. Mm -hmm. uh, en uh, zat in blakende gezondheid op de eerste rij. Genoot van wat er allemaal gebeurde. Sprak met iedereen. Was trots op een kleindochter van haar die aanwezig was. Ook Els genaamd. Uh, dus ik denk dat niemand dit uh, zag aankomen. Nee, hoe, hoe hoorde u het nieuws vanavond? Ja, eerst geruchtenstroom. Uh, en, en uiteindelijk kreeg ik uh, uh, halverwege de avond een bevestiging. Ja. Hoe belangrijk is Els Borst voor D66 geweest? Ongelooflijk belangrijk. Uh, ik, ik wil niet wedijveren tussen uh, Terlouw, Van Mierlo en Borst... maar het zijn toch wel de grote namen van D66. En Borst heeft, denk ik, uh, een ongelooflijke belangrijke rol gespeeld... als minister van Volksgezondheid... Uh, uh, een minister die moeilijke uitdagingen kreeg. Wachtlijst in de zorg, moeilijke wetgeving rond de euthanasie. En dat allemaal met veel verstand van zaken uh, uh, goed verder gebracht. Mm -hmm. En dat is voor de partij belangrijk geweest. Maar ik denk met name voor, uh, voor ook uh, het vakgebied, de volksgezondheid. Ja, en um, dat geldt inderdaad haar vakgebied. Uh, en als, als politica, hoe belangrijk was zij politiek gezien binnen de partij? Ja, daar, daar was ze toch veel politieker, zou ik maar zeggen, dan mensen soms van haar dachten. Ja, we dachten allemaal dat het een hele lieve aardige vrouw was die eigenlijk misschien wel te lief was voor de politiek, hè? Nou, en dat was absoluut niet. <laughs> uh, ze, ze, ze, ze, ze snapte het politieke spel, ze doorzag het. Uh, en ze kon het ook, nou ja, als je dat woord mag gebruiken, ook heel goed spelen. Hmm. En in de jaren dat ik het stokje mocht overnemen, was ze ook naar mij heel kritisch en heel... Goed adviserend hoe dat allemaal werkte in Den Haag. Dus uh, daar is ze misschien, denk ik, nog wel eens onderschat. Ja. Hoe gaat u zich haar herinneren? Als de vrouw die hele lieve uh, mailtjes stuurde. wanneer ik uh, of hem iets moeilijks had. Hmm. of iets uh, in haar ogen goeds had gedaan. Uh, intens betrokken. En ik kan me ook herinneren hoe blij ze was. toen ze door dit kabinet minister van Staat werd gemaakt. dat. Ik merk van alles dat ze dat toch als een enorme waardering zag. Ja. Hartelijk dank voor uw snelle reactie... en uh, sterkte met het verwerken, meneer Pechtold. Dank u wel. En dan nu het andere nieuws van vandaag. Maandag 10 februari. 34, 72 en de Olympisch Goud is er voor Jan Smekens. Ja, Jan Smekens was dus de winnaar op de 500 meter. Maar niet voor lang. En 34, 72 oh. is het geworden. Oh. We gaan naar de duizendste kijken. En ik zeg dat Michel Mulder. Michel Mulder is olympisch kampioen. Ja, dankzij een correctie dus. Zijn tijd in de tweede omloop werd met 400ste van een seconde gecorrigeerd. En daardoor bleef hij smekens voor met 12.0ste seconde. Michel Mulder won dus echt op het nippertje. Het was even een déjà vu in de en toen, uh, toen verloor ik de wereldtitel op een honderdste. En nu, uh, nu heb ik hem gewoon. Ah, echt olympisch kampioen. Ongel Ongelooflijk. Jans Mekens pakte dus het zilver en de broer van Michel Mulder, Ronald Mulder, won het brons. De moeder van de tweeling is apetrots. Ik werd tegengehouden door de bewaking, dus ik mocht er niet heen. Ik heb ze nu net pas gefeliciteerd. Dus, uh... En Pa Mulder? Ik heb hem niet gesproken, maar heerlijk geknuffeld. En Jans Mekens kan ook wel een knuffel gebruiken, want hij dacht vandaag echt een paar seconden dat hij het goud had gepakt. Nou ja, eerst pure euforie en dan hoor je dat die tijd van Michel 400 gecorrigeerd is gecorrigeerd en dat. Uh... Heb ik zelden meegemaakt. En, uh, ja, ze zullen er goed naar gekeken hebben, maar dat is wel een, uh, ja, een klap voor je bek. Zeg maar, ja. En toen kreeg hij ook nog een telefoontje van Mark Rutte. Vlak nadat Smekens van het ijs was gestapt... moest hij dus aan de premier uitleggen dat hij net naast het goud had gegrepen. Olympische medaille is er toch één. En daar uh, ja, moet ik nu gewoon uh, moet blij mee zijn. Ik heb, uh, ik heb erachter dat hij kon Dus uh, ja, meer, dat is het. Hey, leuk dat je even belde, Mark. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wist het op 30 oktober heel zeker. De Nederlandse geheime diensten hebben geen onderschepte gegevens doorgespeeld aan de Amerikanen. De 1,8 miljoen gesprekken die zijn niet door de Nederlandse dienst verzameld en dus ook niet door de Nederlandse dienst verschaft. Maar dat was dus hoogstwaarschijnlijk wel zo. Minister Plasterk werd daar een paar weken later over geïnformeerd, net als minister Hennis van Defensie. Ze vertelden dat niet aan de Tweede Kamer... omdat ze dat strijdig vonden met het belang van de staat. De PPV, PVV snapt er niets van. Waarom ga je dan wel die linkse journalisten zitten... bij Nieuwsuur en bij Paul Witteman? Kijk, hij is daar gaan zitten en hij had allemaal nieuwsjes... en hij ging wapperen met papieren en met faxen... en er stonden allemaal belangrijke geheimen op. Uh, en nu blijkt dat er allemaal niks van klopt. Het CDA vindt het een laffe actie van Plasterk. Hij wacht net zo lang tot hij niet anders kan. Als een soort klein kind op een feestje van... het komt toch uit, ik moet het nu maar bekennen... Ja, dat, dat boezemt geen vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken. Morgen is er een debat over de kwestie... en het ziet er dus niet goed uit voor de minister. Het zag er ook even niet heel goed uit... voor de baas van vliegmaatschappij Correndon. Die zit in Sochi en na een geweldige avond moest hij heel nodig plassen. En nergens was een toilet. Dus ik ging naar buiten toe, naar een wc. Ik kon nergens een wc vinden. Uiteindelijk heb ik een rustig plek gevonden. Het was zo'n hek allemaal en een, met een kleine witte muur. Dus ja. Maar ja, de oplichting was van korte duur. Op een gegeven moment kwamen er in één keer vijf echt, zo commando's om af. Ze zeiden van de. Poetin, hals Poetin, hè? Hij had tegen de residentie van de Russische president staan plassen. En daar maak je je natuurlijk niet populair mee. Toen begon het een beetje dreigement van... Uh, ga je naar uh, Siberië sturen, dit, dat. Maar toen dacht ik, dit is fout. Hij werd in de cel gestopt, maar mocht al snel weer vertrekken. Wel jammer, de agenten hadden duizend euro uit zijn portemonnee gestolen. Maar de directeur heeft geen enkele behoefte om dat geld terug te halen, zegt hij. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat in de krant vanmorgen gelezen door Marielle Hageman. Ja, de kranten zijn nog bezig met hun verhalen... naar aanleiding van het overlijden van minister van Els Borst. Trouw houdt zich daarnaast ook bezig met het lot van minister Ronald Plasterk... van Binnenlandse Zaken. Volgens de krant wacht de minister morgen een zware en pijnlijke opgave... als hij rond half vijf de Tweede Kamer binnenstapt. Klasterk weet dat een aantal fracties zich geschoffeerd voelt... vanwege zijn tegenstrijdige uitlatingen over de telefoongegevens... die zijn verzameld door de inlichtingendiensten. Trouw heeft wel een advies voor de minister om morgen politiek te overleven. Excuses en een ijzersterk verhaal. Werknemers met een tijdelijk contract moeten langer kunnen blijven werken. De ChristenUnie is tegen het plan van minister Ascher om de periode dat werknemers tijdelijk kunnen werken terug te brengen van drie naar twee jaar, zo valt te lezen in spits. De minister wil met de nieuwe wet werknemers eerder zekerheid geven, maar de ChristenUnie denkt dat de kans groot is dat tijdelijke krachten sneller op straat belanden. Werknemers in Nederland hebben de minste vrije dagen van Europa. Volgens de Telegraaf hebben wij er 28. En vergelijk dat nou eens met de Finnen die 39 dagen niet naar hun werk hoeven. Dat Nederland op de laatste plaats staat komt doordat we maar acht nationale feestdagen hebben. Het onderzoeksbureau dat dit heeft berekend waarschuwt in de Telegraaf... voor werkgevers die in het kader van de crisis feestdagen willen schrappen. In de krant zegt het bureau dat bedrijven niet raar moeten opkijken... als hun werknemers dan vaker ziek zijn en minder productief... Voldoende vakantiedagen is mede de sleutel tot een gezonde werkcultuur, zegt een woordvoerder. De Volkskrant was in het overstromingsgebied in Engeland... waar een Fries bedrijf bezig is met een van zijn grootste klussen van de afgelopen jaren, noodhulp in Somerset. De Friese hebben pompen geïnstalleerd van het type dat in 20 minuten een zwembad van Olympische afmetingen kan leegmaken. En die gaan morgen draaien. Ze worden ingezet in polders die 300 jaar geleden... door Nederlanders zijn aangelegd in Engeland. De waterwegen zijn sindsdien niet onderhouden. Dat ze overstromen betekent voor de Friese werk tot ergens in maart. Al dus de volksrand. Even een geschiedenislesje. 1517, Luther spijkert zijn 95 stellingen... op de deur van de kerk in Wittenberg. Tegen de achtergrond van de begintijd van de reformatie... wordt nu in Nederland een jeugdfilm gemaakt... Van dezelfde makers als de successe film, succesvolle film, achtste groepers huilen niet. De reformatiefilm draait om het twaalfjarige jongetje Falco. Zijn vader, die drukker is, raakt betrokken bij de verspreidingen van verboden lectuur. De makers krijgen adviezen uit reformatorische hoek, schrijft het Nederlands Dagblad. En als het goed is, komt de film in 2017 in de bioscoop. Inderdaad, 400 jaar na de stellingen van Luther. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen.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 back me and I'll build a boat Throw me overboard and I swear that I'll float There's nothing you can do to me I haven't done it myself I've been down in the trenches With the pimps and thieves I've waded through the mud Till it up to my knees I've seen things to make the laughing Cavalier depressed The way I see it Just lucky I get John Allen was dat lucky, I guess. Ja, u hebt er de hele dag al over gehoord. In Den Haag zijn alle ogen gericht op Ronald Plasterk... de minister van Binnenlandse Zaken... die ook de basis van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Hij verkeert in politiek zwaar weer... want hij heeft de Tweede Kamer maandenlang op het verkeerde been gezet. Dat bleek vandaag uit een brief die hij samen met minister Hennis van Defensie naar de Kamer stuurde. In oktober vertelde de minister in Nieuwsuur namelijk... dat er 1,8 miljoen telefoontjes en andere dataverkeer... door de Amerikanen was onderschept. In november bleek dat dit niet zo was... want het was de Nederlandse inlichtingendienst zelf. En dat hoorden de Kamerleden dus pas vandaag in die brief. En dat betekent natuurlijk allemaal hele boze politici. Politiek verslaggever Margeet Boer, daar ben je weer. Goedenavond. Ja. ja. Um, daar, waar, waar richt de boosheid euh, zich het meest op? Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. De Tweede Kamer is boos dat er informatie is achtergehouden. Hè? En dan kan de Kamer haar controlerende taak niet uitoefenen, zeggen ze. Want waarom is de Tweede Kamer niet in november... toen de minister het hoorde ook gewoon zelf ingelicht... heeft de minister niet gezegd... jongens, het waren niet de Amerikanen, we waren het zelf. Nou, volgens de minister kon dat niet... want dat was niet in het belang van de staat. En dat vindt de Tweede Kamer dan ook weer heel vreemd. Want waarom kon de minister in oktober in nieuwzuur en in Paul en Witteman allerlei informatie geven die niet klopt... Maar dat was blijkbaar geen staatsgeheim. Mm -hmm. In november is het opeens wel staatsgeheim. En nu in februari vandaag dus niet meer. Dus vandaar een hele boze Tweede Kamer. Maar ja, vooral een hele boze oppositie hè, in de Tweede Kamer. Want uh, Kamerleden van VVD en Partij van de Arbeid... die hielden zich vandaag muisstil en die hebben we niet gehoord. Ja, en waarom is dat, denk je? Nou ja... Uh... Het is natuurlijk ook niet echt een fraai beeld... wat we hier in de brief vandaag hebben kunnen lezen. En CDA of CDA, nee, VVD en Partij van de Arbeid... die zien ook wel dat hier een minister in de fout is gegaan. Dus ja, dan heb je ook niet zo heel veel te zeggen... Al heeft de eigen partij van Plastek, de Partij van de Arbeid... wel een schriftelijke verklaring afgegeven. En daarin staat dat ze het debat met vertrouwen tegemoet zien morgen natuurlijk. Hmm. En ook wel dat de brief wel voor duidelijkheid heeft gezorgd volgens hen. En dan hoor je ook altijd wel één voorbehoud. Dat hoor je bij iedereen ook wel bij de coalitie. En dat is hoe verloopt het debat morgen? Want hij kan yeah. het natuurlijk ook zelf verpesten. Zo'n debat heeft een eigen dynamiek. En Plasterk moet dus echt een heel goed verhaal hebben morgen. Dan hoor je, hij moet diep door het stof. Hij moet veel meer excuses maken dan in die brief staan. En je hoort ook, excuses alleen is niet genoeg. En dat zeggen dan de oppositiepartijen weer. Want behalve dat boetekleed, wat morgen aangetrokken moet worden... moet Plasterk gewoon een heel stevig verhaal hebben. Ja, en legt de Partij van de Arbeid dan ook uit... wat, wat, wat dan de opheldering is waar zij wel blij mee zijn? Nee, Nee, er staat een zinnetje in van dat er op belangrijke punten duidelijkheid uh, is gekomen wat de PvdA betreft en wij mogen dus gissen welke punten dat, uh, dat dan zijn. Hmm. Nou ja, je, je zei dus de oppositiepartijen allemaal uh, heel erg boos. Geldt dat voor de hele oppositie uh, uh, of, of of iets minder voor uh, de meest geliefde oppositiepartijen? Nou, <laughs> die meest geliefde oppositie D66, ChristenUnie en SGP, die ja. zijn ook best boos en verbaasd. Iedere op zijn eigen toonhoogte uiteraard. Uh, maar morgen zullen we toch vooral wel naar hen kijken. Want ja, stel, er komt een motie van wantrouwen... en dat is wel de verwachting, richting plastic. Hoe gaan deze drie partijen dan uh, handelen? Hè? Steunen zij het kabinet toch of niet? Nou, zij zeggen voorlopig van veel zal afhangen... van hoe de minister het morgen doet. Heeft hij nog gezag voldoende om, om zo'n club... als de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst ook echt te leiden? Want het raakt toch het vertrouwen. En je merkt ook wel bij die drie bevriende oppositiepartijen... dat ze uh, denken van... Uh, ja, wat zullen wij doen? Want als wij een motie van wantrouwen steunen... ja, we krijgen op dit moment wel erg veel voor elkaar bij het kabinet. Dat is ook prettig. Ja, is ook en aan de andere kant ja. denken ze... er zijn gemeenteraadsverkiezingen in maart. Uh, wij moeten ons ook wel weer profileren. Dus de vraag is ook wel... hoe groot is morgen de profileringsdrang van deze partijen? Ja. En dat maakt het debat morgen ook wel onvoorspelbaar. En buitengewoon spannend. Dankjewel, Margeet Boer. Gelukkig hebben we een van uh, de meest geliefde oppositiepartijen... in de persoon van Gert-Jan Serres van de ChristenUnie hier in de studio. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ja, hoe groot is uw profileringstroom? Ja, dat is een hele platte verklaring, hoor. Dat, uh, nee, dit, dit, dit, dit, dit raakt de vertrouwensrelatie tussen kabinet en Kamer. En dat is het meest uh, fundamentele. En, uh, ja, wat je dan kunt zeggen als je de antwoorden leest van Plasterk... Eh, als je de hele episode op je in laat werken... dan kun je zeggen dat toen hij geen goed zicht op de gang van zaken had dat hij toen wel sprak. Ja. En toen hij het wel wist, toen zweeg hij. Ja, en dat is heel curieus. Ja, dat is heel curieus. Nou, nou, zegt de Partij van de Arbeid dus kennelijk... zonder te zeggen wat, dat er het een en ander is opgehelderd. Is er voor u iets opgehelderd in de brief die nu naar de Kamer is gegaan? Ja, wat is opgehelderd is een beetje de, de tijdlijn. Dus dat hij uh, dat 20 november de diensten zelf in de gaten hadden... Uh, dat het niet helemaal snor zat. Of in ieder geval het ministerie had het, mm -hmm. die had het in de gaten. 22 november zijn de ministers bijgepraat. Ja, dat weten we dan. Um, maar het is heel moeilijk te achterhalen... waarom zij dan uiteindelijk besloten hebben... om de Kamer niet de juiste informatie te geven... of waarom ze bijvoorbeeld een, persoonlijke, of een, een uh, besloten briefing hebben georganiseerd... Ja. Waarin, we, waarin ze de vaste Kamercommissie van Defensie hebben bij. Staatsbelang. Ja, en dan is het heel raar dat het staatsbelang... blijkbaar niet zwaar genoeg woog... om niet bij Nieuwsuur en Pauw Witterman te gaan zitten. Want toen moest hij dat ook afwegen. En toen is hij daar gaan zitten en heeft hij daar een, een mogelijke verklaring... heeft ja. hij uh, uh, verteld. Um, en dat opeens dan het staatsbelang op 22 november, en daarom daaromtrend, wel heel zwaarwegend was. Dus ah. toen kreeg de Kamer niet de informatie. En als we nu die informatie wel krijgen... welk staatsbelang wordt er nu geschaad? Ja. Welke nou, levens zijn er in gevaar nu? Zal ik eens een poging wagen? Als meneer Plastik nou morgen zegt... Uh, kijk, in het begin was het verwarrend. Er was sprake van dat het om afgeluisterde gesprekken ging. Ik vond het heel belangrijk om toen te zeggen... dat doen onze diensten niet. Dat kan je een staatsbelang noemen. Om te zeggen dat, dat onze diensten dat soort lelijke dingen niet doen. Dat later bleek dat andere dingen wel door onze gedienst, diensten gedaan werden. Ja, dat is dan ook weer staatsbelang om dat niet te zeggen. Want dan weten de mensen wat onze diensten wel doen. Zou die er zo uit kunnen komen? Nou, Dat lijkt mij, dat lijkt mij sterk. Want, uh, het is in ieder geval in het staatsbelang om altijd de waarheid te vertellen... en niet met een mogelijke verklaring te komen. Hij kwam met een mogelijke verklaring. Hij zegt dan, maar toch ik, niet als het over inlichtingendiensten gaat? Dan nou moet wel, je juist je mond houden. Jawel, maar hij is bij Nieuwsuur over wat ze wel doen. zitten. Wat ze wel doen, inderdaad. Dan moet je ja, soms zwijgen. Maar het eerst dus, ging dus, over wat ze niet doen, dus. Ja, maar als je dan spreekt, en dat deed hij in Nieuwsuur... en dat deed hij bij Paul Witteman, en later ook in de Kamer... dan moet je wel de waarheid en niets dan de waarheid spreken... Mm -hmm. En dat heeft hij niet gedaan. Hij kwam met een mogelijke verklaring. Ja, En dat is toch wel uh, heel bedenkelijk. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de positie van uh, mevrouw Hennis morgen? Want uh, die is net zo verantwoordelijk voor het achterhouden ja. van die informatie als meneer Plasterk. Ja, die is evenzeer verantwoordelijk voor het besluit om op 22 november de Kamer niet in te lichten. Um, maar daar, van haar kun je wel zeggen, zij heeft besloten om niet bij programma's zoals Nieuwsuur en Paul Witman te gaan zitten. Mm. En dat was wel het begin van de hele discussie. Daardoor kwam er een Kamerdebat. Daardoor is ook de Kamer op een... Verkeerde manier voorgelicht. Um, maar het was toen ook haar verantwoordelijkheid ja, om de Kamer wel zeker, goed voor te leggen. Zeker. Ja. ja, nee, dat is zo. Dus daar gaat u haar morgen ook op aanspreken? Daar gaan we haar zeker op aanspreken. Ja. Uw collega Arie Slob, fractievoorzitter... Ja. Um, die zit in de commissie stiekem... waar de fractievoorzitters vertrouwelijk worden geïnformeerd door ja. de minister. Wist hij wel uh, dat het uh, ja. vanaf 22 november eigenlijk al duidelijk was? Nou, u zegt het al, commissie stiekem. Um, ja. Ik weet van niets. Nee? Heeft nee, u hem, hij, u hem hij heel vertel... diep in de ogen gekeken vandaag? Ik kijk hem wel eens diep in de ogen. Ja? Maar, vandaag niet? Hoor. Uh, vandaag heb ik hem vluchtig in de ogen gekeken. Maar ja, hij, laat, hij, hij laat helemaal niets los over de commissie stiekem. Dus daar, hmm. daar heb ik niks aan. En um, ja, dat is ook wat mij betreft... is dat ook niet afdoende als het gaat om de democratische controle... op zoiets belangrijks als de, uh, als de inlichtingendiensten. Ja, um, zij worden bijgepraat. Wellicht zijn ze hierover bijgepraat. Ik heb geen idee. Als ze bijgepraat zijn, uh, is de Kamer dan wel goed geïnformeerd? Of geldt dat niet? Ik zou het wel willen weten. Die vraag is gesteld. En toen heeft het kabinet geantwoord, daar mogen wij niks over zeggen. Maar ik vind het wel relevant om te weten of zij heel snel zijn bijgepraat. Maar zou dat niet. een goed argument zijn? Zou meneer Plastek daar misschien mee weg kunnen komen? Um, het is een verzachtende omstandigheid. Als dat daar is meegedeeld... want dan heeft er in ieder geval iets van communicatie richting de Kamer plaatsgevonden. Nog altijd niet afdoende, omdat de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken... die hebben de vragen gesteld, die hebben de verkeerde informatie gekregen... En tegen hen is al die tijd uh, gezwegen. Mm -hmm. ja, en um, dat allemaal in het belang van de staat... Um, wat ik nog niet kan ontdekken. Dus ik hoop dat, ik dat, morgen, dat hij morgen mij duidelijk kan maken... Ja. wat zo zwaarwegend was om al die tijd te zwijgen. Wanneer is het afdoende? Waarmee gaat de heer Plasterk u overtuigen? Wanneer hoeft hij niet weg? Ja, dat kan ik, dat kan ik echt niet zeggen. Omdat ik echt de antwoorden niet weet. Dus, dus hij zal met een, met een heel sterk verhaal moeten komen... om. Uh, ieder geval duidelijk te maken dat hij de juiste man is... om op een vertrouwenwekkende manier voor die diensten te gaan staan... en ook de bevolking uit te leggen waarom we die diensten hebben... waarom ze doen wat ze doen, dat is cruciaal. En het tweede, dat hij de juiste man is... om verantwoording af te leggen um, in het parlement. En dat als hij daarover spreekt, hij kan niet alles zeggen, dat begrijp ik. En dat, dat verwijten we hem ook niet, of verwijt ik hem ook niet. Maar dat als hij iets zegt, dat we er echt van op aan moeten kunnen... dat hij de waarheid spreekt. En het is niet zeker dat hij u daarvan kan overtuigen? Vooralsnog niet. Nee. Hartelijk dank, meneer Segers. Graag gedaan. There's nothing else that I want ah, Than seeing love every morning ah, I wanna hold on to it Hold on to it ah, There's nothing else that I would choose Than having somebody to lose Stop! Original Love van Josephine was dat. Jarenlang een gevierd wetenschapper, sociaal psycholoog... tot 2,5 jaar geleden bekend werd dat een aantal onderzoeken... en resultaten verzonnen en gemanipuleerd waren. Um, goedenavond, Diederik Stapel. Goedenavond. Um, ik mag Diederik zeggen, want we hebben elkaar eerder ontmoet. Ja, um, dus ja. we gaan niet net doen alsof we elkaar niet kennen. Okay. Um, je bent ooit uh, door onder andere Frank van Kolschoten... die we hier hebben gehad en die je boek toen besproken heeft. Want je hebt een boek geschreven over de hele kwestie. De grootste fraudeur uit de Nederlandse wetenschap ooit uh, genoemd. Ja. Hoe gaat het met je? Steeds beter, steeds beter. Het is nu 2,5 jaar geleden. En ik heb uh, diepdalig gekend, maar... Ik, uh, Moedig voorwaarts. Hm. Heb je er afstand van kunnen nemen? Van, van? Alles, wat, van alles wat er gebeurd is? Mm, dat probeer ik. Dat is heel moeilijk. Ik, ik begrijp dat het iets is dat altijd aan mij kleeft. Dat is de smet uh, die ik heb. En uh, uh, ik, ik kan. <laughs> doen alsof het niet bestaat. Maar dat is een onmogelijkheid. Dat is een, uh, dat is een rode cirkel. En ik kan daar niet iets anders van maken. Ik, wat ik nu probeer in mijn leven is om de andere dingen naast te zetten. Want ik ben ja. niet alleen maar die rode cirkel. Ik ben ook nog een groen vierkant. En, he, dat probeer ik nu. Ja, over die andere dingen uh, ja. komen we te spreken. Want dat was de reden dat we je nu gevraagd hebben. Okay. Um, maar eerst, je wilde het ook graag over het boek nog een keer hebben. Ontsporing. Um, dat is inmiddels ruim een jaar geleden uitgekomen, ja. he, geloof ja. ik. Ja. Um, je beschrijft in het boek dat een vriend van je op het verjaardagsfeest van je dochter. Kort ja, nadat de, ja. de, de val in al zijn drama uh, openbaar was geworden. zegt: Je belangrijkste onderzoek begint nu. Ja. Het, het zelfonderzoek nu. Ja. Dus, um, wat, wat is het belangrijkste dat dat zelfonderzoek heeft opgeleverd? Uh, nou, dat, ik vond dat een hele mooie dat heeft die uitspraak. En uh, ik heb dat te harte genomen. En ja, dat het, het, het. is eigenlijk een heel banaal antwoord. Dat wat er overblijft. Als je alle franje, alle materie, je reputatie, je baan uh, verliest. Dan blijft er over de mensen die je, je naast zijn. En ik was natuurlijk heel erg gefocust op mijn carrière, op de wetenschap, op mijn werk. Dat is nu allemaal weg. En eerst denk je, ja, de heetje, Ik heb helemaal niks meer. Er is helemaal niks. Ik ben alles kwijt. Ik ben mezelf kwijt. Ik, ben, ik, ik wil je niet, hey, niet meer zijn. Als je dan besluit om er toch te blijven, dan is... ja, de liefde is wat overblijft. Dat maar, wat, heeft, ja. maar wat heeft het je geleerd over jezelf... waardoor het zo fout kon gaan? Dat ik iemand ben die een neiging tot nihilisme heeft... maar toch heel moeilijk vindt om te accepteren... dat we in een absurde, zinloze wereld leven. Dat is denk ik, als je rationeel doordenkt... in ieder geval dat vind ik een logische conclusie... Maar ik heb het daar heel erg moeilijk mee. Dus ik wil graag iets anders creëren. Hè? Bovenop die uh, werkelijkheid. Om het leven uh, te behappen. Uh, aantrekkelijk. Uh, lekker te maken. En daar is de wetenschap natuurlijk niet de plek voor. Nee. De wetenschap de gaat juist om beschrijven wat er is. En daar laat je het bij. Hè? Dat is de opdracht van wetenschappers. Ik heb dat... Uh, ja, als het niet, niet, niet zo mooi uitkomt als ik mezelf, he, of op basis van de theorie die ik had gelezen, me kon, had voorgesteld. Dan uh, uh, dacht ik, ja, het moet mooier zijn. He, het, het, het, het moet perfecter, het moet beter kloppen dan dit. Nou, dat, dat, dat, dat staat in je boek, dat, dat beschrijf je ook in je boek, dat, dat fenomeen tegelijkertijd wist je natuurlijk ook al heel lang... dat ja. het helemaal verkeerd was wat ja. je aan het, ja. aan het doen was. Ja. Daar moet toch ook een verklaring voor zijn... waarom jij nu ja. net wel zo ver ging en ja. andere mensen niet. Want er ja. zijn meer mensen die moeite hebben... met de onvermaaktheid ja. van het leven. Ja. ja, ik ben iemand die daar in ieder geval toen... extra veel moeite mee had. Ik denk, heb natuurlijk veel nagedacht over... hoe kan het nou dat je er zo ver mee gaat... Hmm. Ik denk dat ik in al mijn bewijsdrang en daadkracht onthecht raakte. He, ik denk als je iets immoreels doet... of iets wat niet bij de regels en de protocollen past... dan moet, dat heeft iets te maken met onthechting. Onthechting van de mensen om je heen. He, je collega's. Mm -hmm. Maar ook je, je, de, mens, ja, de gewoon mensen om je heen. Zodat die er niet meer toe doen. Maar ook in jezelf. Je hebt natuurlijk ook een, zelf een waardesysteem. Geweet, en daar ben ik ook me verweten. Ja, ja. Waar ik me vanzelf van losgekoppeld heb... Dus dan, ik, ik heb dat te proberen te beschrijven een keer als een doelobsessie. Als je zo geobsedeerd wordt door... ik wil het antwoord, ik wil dat dit mooi uitkomt... ik wil dat het er zo uitziet zoals ik hè, het, het zo graag wil en hoop. Als dat het ene allerbelangrijkste is, ja, dan, dan raak je verblind. Het is net zo, ja, liefde maakt blind, maar ook... Uh, dat ene doel ik kan ook ja. blind maken. Nou, uh, ja, het doel heiligt dan de middelen. Ja, er is ook een andere verklaring die... Uh in je boek veel aan de orde komt. Je noemt hem zelf. Er uh, zijn er nog veel meer hoor. En daar ja. kunnen we niet allemaal op ingaan. Maar um, je liefde voor film, voor theater, ja. Voor, ja. voor acteren... die al heel vroeg uh, ja. bij jou aanwezig was. Je hebt, ja. je hebt geprobeerd acteur te worden. Je bent met film bezig geweest. Ja. Um, je behoefte aan applaus, aan ja. erkenning, aan, aan succes... was dat ook een belangrijke factor ja, ik denk dat de vraag is een beetje het kip en ei. Wat is nou eerder gekomen? Uh, uiteindelijk is dat zeker iets wat een rol heeft meegespeeld. De behoefte aan erkenning erbij willen horen, iets doen wat ertoe doet van waarde zijn, waardevol zijn. Hm. Dat je in een groep wordt opgenomen en de, in de wetenschap ook in andere aspecten van het leven gaat het over dingen die je dan goed doet. Hè? Je prestaties zorg ervoor dat je erbij hoort. En ik denk dat ik ja, en dat heb ik echt af moeten leren of dat moet ik afleren, is dat idee dat hè, je bent wat je presteert... in plaats van je bent gewoon punt. Nou, dat afleren, dat is interessant. Ja. Want, want als het gaat om die behoefte aan applaus... dan kan je je de vraag stellen in hoeverre je die afgeleerd hebt inmiddels. Want je zoekt wel iedere keer weer de publiciteit op. Je hebt dat boek geschreven en nu, daarvoor ben je hier. Ja. Je bent met schrijver Anton Doutzenbergen project begonnen, De, de Fictiefabriek. Ja. Voor publicatie van de week in NRC Handelsblad moet een boek worden. Een theatervoorstelling, ja. Ja. begrijp ik. Um, dat is nog steeds dezelfde behoefte aan applaus, of niet? Nee, niet per se. Hm. Dat is behoefte aan mooie dingen maken. Ik schrijf met Anton Doutzenberg, uh, bijna wekelijks schrijven we elkaar brieven... waarin we... Commentaar geven op elkaar, elkaar vragen stellen. Uh, vertellen wat ons houvast geeft, wat onze angsten, et cetera, zijn. Dat is iets wat we samen maken, dat we mooi vinden. Uh, uh, ik zit niet op applaus te wachten. Nee. Hmm. Nee, ik maar geloof... het is wel weer in de publiciteit. Toen, toen, toen je boek kwam, waren er veel... Uh negatieve reacties. Men vond, ja. het, men vond het ongepast dat je geld probeerde te verdienen met, met je verhaal. Het werd gratis ja. op internet gezet om dat te, te torpederen. Ben je niet bang dat er nu weer diezelfde reacties komen? Van, ja. waar, even heel grof gezegd, waarom moeten we nou weer tegen die stapel aankijken? Het, het hoeft niet. Kijk, ik vind het wel ver gaan hoor. Je kan een boek niet kopen, maar om een boek te jatten... en illegaal te downloaden en dan... Met grote getalen door Twitter, Jongens, hier is het. Koop het vooral niet. Dat vind ik nogal ver gaan. Je vond het onrechtvaardig. Dat vind ik, dat vind ik zeker onrechtvaardig. Ik geloof wat ook iemand doet of is. Het is uh, niet de bedoeling. Uh, we leven in een maatschappij waar het toch niet de bedoeling is. Je gaat helen en, en, en, en stelen. Nee, ook niet nee. frauderen in de wetenschap. Nee, maar als iemand fraudeert ga je dan niet zeggen. Nou, Nu mogen wij alles doen. Hè? Er zijn wel gewoon grenzen. Hè? Nee. En ik ben gestraft voor die, voor die fraude. En uh, Ik heb... Dat boek heb ik ook niet geschreven om applaus te krijgen. Ik heb, het is een boek waar je alles van kan zeggen... maar ik heb daar heel erg mijn best in gedaan... om authentiek en eerlijk en schaamteloos te schrijven... over mijn behoefte aan perfectie, applaus, et cetera. Um, ik kan me voorstellen dat alles wat ik doe... Hè? zal ik uh, misschien kritiek opleveren of niet. Alles wat ik doe, of ik nou probeer organisatieadviseur te worden... of uh, dat als ik als ghostwriter optreed... of dat ik wat wat ik ook doe, overal krijg ik commentaar op. Dus dan kies ik, in al mijn uh, bescheidenheid... Van, ja weet je Diederik, dan moet je toch doen wat dichtbij je ligt... waarvan je denkt dat je talenten liggen... waar je zelf uh, uh, en dat waarde is, uitput. Om, om even bij die titel te blijven, de fictiefabriek, dat is dus... Uh... Verhalen verzinnen. Wat je eigenlijk in de wetenschap ook al deed. Alleen nog, ja, nog ga je het. Ja. Dat... We verzinnen verhalen. We schrijven over de waarde van verbeelding. Uh, kunst, literatuur. Uh, wat ons houvast geeft. Uh, we schrijven veel over spiritualiteit. Religie, de zin en onzin daarvan. Het is ook dus een... Uh, het, is een het is essayistisch, filosofisch. Maar het zijn ook gewoon uh, verhalen, gedichten. We vertalen stukken van andere uh, uh, uh, schrijvers. Hm. En uh, daar ja. hebben we plezier in. Dat ja. doet ons goed, dat is het doet mij toch... goed dat doet Anton goed. En ja. dat is uh, voldoende nu. Ja, is, het, is het toch ook niet een beetje tricky in die zin? Anton Doudsenberg is natuurlijk een, een, een man die van het spel... met waarheid en fictie zijn handelsmerk heeft gemaakt. Maar bij hem is het een spel. Bij jou was het bloedige ernst, ja. waarmee ja. Uh, veel mensen beschadigd zijn. Is het niet tricky om dat te vermengen? Roep je daarmee niet dat soort reacties weer over je af? Het zou kunnen, maar dit is mijn nieuwe leven. Dit is wat ik doe. Uh, uh, dit is wie ik ben. Dat is ook de smet die aan mij, aan mij kleeft. Uh, het is heel duidelijk. Ik ben uit de wetenschap getreden, gegooid. Uh, dit gegooid is niet, of getreden? Allebei. Maar gegooid klinkt ook nog alsof het niet terecht was. Nee, dat bedoel ik gewoon. Oh, okay. met veel, uh, met veel tromgeroffel mm. en uh, is gebeurd. Dat bedoel ik daarmee. Um, ja, tricky... Uh, dat werkt ik niet. Ik, dit is wat ik doe. Dit is wat ik ben. Dit is degene, uh, dit is wat ik, uh, wat ik kan. En dit is een van de, st de stukjes van mijzelf die ik doe. Ik, dat, ik ben, ook met, ben ook gewoon aan het solliciteren. Ik probeer werk te vinden. Ik heb af en toe een project dat iemand me een, iets gunt, zodat ik als organisatieadviseur of uh, ik heb laatste aan hem ben. Zinnenritten doe ik. Dan chauffeur ben ik gewoon chauffeur en rijk iemand uh, van A naar B en weer terug. Ja, lo loopt dat? Eigenlijk? Nee, dat loopt. Uh, dat begint. <laughs> dat is langzaam, maar dat, dat begint nu te lopen. Dus hmm. ik heb, uh, ja? dat, en waar uh, gaan die gesprekken dan over? Dat, uh, vorige week had ik een gesprek met iemand en, uh, die geïnteresseerd was in wat, hè? wie ben ik nou? wie is Dietrich Stapel, maar ook die een aantal vragen had waar ik uh, haar mee kon helpen of waar ik hier misschien mijn, mijn mening over gaf. Over het leven, hoe ze er werk inricht, uh, waar het over gaat, wat uh, Does en don'ts zijn er gewoon een gesprek van uh, 2,5 uur. Hm. Ik vond het aangenaam en zij vond het aangenaam. En ik heb er gewoon keurig afgeleverd waar ze moest zijn. En toen heb ik uh, mijn boterhammetje gegeten. En later heb ik er weer uh, naar huis gebracht. Ja. Dat doe ik ook. Dus ik probeer op alle mogelijke manieren... in alle aut authenticiteit en echtheid... probeer ik ja, aan het werk te geraken. Uh, inkomen te genereren. En de fiksfabriek. Ja, ik, ga, ik schrijf graag. Ik droom graag. Ik essayeer graag over wat het belang van verbeelding uh, en fictie is. En of, of er een waarheid is en waar die dan is. En uh, waarom religies, uh, meditatieoefeningen, waarheidsclaims maken. He, wat, wat, wat, wat, dat, is natuurlijk, dat is wel mijn thema. He. Hm. Het behoefte aan waarheidsvinding van ons allen, maar vooral van mij. Ja, en uh, of mensen dan... Uh, dat boek gaan kopen of niet, dat is volledig aan hen. En of, er, volledig... of er straks oh. applaus komt, is ook niet belangrijk. Dat is echt helemaal niet nodig. Oké. Okay. Um, ik wens jullie veel succes Dank met de onderneming. Wel. Dankjewel. De Dankjewel. Lily comes when you stop to call her.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 Lily comes when you stop to call her Lily runs when you look away Lily leaves kisses on your car. Tijdens zijn werk aan de biografie van Herman Boerhaven... kreeg historicus Luc Kooijmans geen toegang... tot de manuscripten van deze beroemde 18e-eeuwse -de arts. Die worden namelijk al meer dan 250 jaar verborgen gehouden... in Sint-Petersburg. Over hoe die papieren daar in Rusland terecht zijn gekomen... gaat het boek De Geest van Boerhaven... Luc Kooijmans, historicus. Goedenavond. Uh, nou, er is in ieder geval nog een boek uitgekomen terwijl je de manuscript niet hebt gezien. Nou, ik heb er wel een klein beetje van gezien hoor. Inmiddels. Okay. Oh, oké. Okay. Goed. Nou, daar komen we nog op. Je schreef eerder ook het orakel, een, uh, een biografie over Boerhaven. Zet eerst ten behoeve van onze luisteraars uh, Boerhaven nog even neer. Waarom was hij zo'n beroemde arts in de 18e eeuw? Nou, de, Herman Boerhaven was zo'n beroemde arts. Omdat in zijn tijd. Um, de geneeskunde volledig in crisis was. Maar... He, de, de, wat tot dan toe was aangenomen uh, uh, als, uh, als, als geneeskundige wetenschap... namelijk de wetenschap die afkomstig was uit de oudheid... daar was inmiddels wel van duidelijk geworden dat hij niet meer deugde. Dat hij het was. Ja. Precies. <laughs> He, en, het, en hij heeft zeg maar, een, uh, een nieuw systeem ontworpen... Um, He, dus hij heeft, hij heeft gedacht, van, uh, nou, de, de, de fysica is, uh, is uh, uh, zeg maar, uh, door Descartes... Uh, tot een moderne wetenschap uh, omgevormd. Mm -hmm. Zoiets kan ik ook wel doen met de geneeskunde. Ja, ja, ja. En uh, nou, Dat heeft hij gedaan en iedereen vond dat verschrikkelijk overtuigend. Ja, en, en concreet, waar, waar leidde dat tot, bij, bijvoorbeeld toe... tot wat voor ontdekkingen of wat voor nieuwe inzichten van hem? Nou, hij vergeleek het lichaam met een machine, met Aha. een apparaat. Hè? En, uh, en tot dan toe was het allemaal heel schimmig. En uh, nou ja, werd er voornamelijk ader gelaten, et cetera. Uh, en, en wist hij had... helemaal niet hoe het werkte eigenlijk. Verder. Juist. En hij begon zich daar echt in te verdiepen. Nou, dat was wel een hele goede theorie. Daar werd de oudheid over geleverd. Dat was maar uh, toen men... Uh, zeg maar in de, in de, in de vroegmoderne tijd zelf onderzoek ging doen... bijvoorbeeld de bloedsomloop ontdekte... Mm. bleek het allemaal toch heel anders in elkaar te zitten. En die theorie kon daar dus eigenlijk niet meer op toegepast worden. Maar ja, wat dan? Ja. En bedoel, daar bood Herman Boerhaven een oplossing voor. En hij had daar zoveel succes mee... dat hij dus uit de hele wereld studenten, studenten trok... Kreeg. en dat ja. allerlei uh, ja. hoge plaatsten bij hem uh, advies konden vragen. Ja. Hij was echt een held. En dus... Uh, moeten zijn manuscripten ongelooflijk interessant uh, zijn geweest. Yes. Al zijn colleges en noem het allemaal maar op, al zijn papieren. Wat is daarmee gebeurd toen hij doodging? Ja, die heeft hij doorgegeven aan twee neven van hem. Eigenlijk substituut zou je kunnen zeggen. Het was natuurlijk in een, in een hele andere tijd. Um, je bleef professor dat je doodging. En... Um, niet dat je op je 65ste vriendelijk verzocht werd om uh, hmm. iets anders te gaan doen. Maar hij heeft, hij heeft die, die, die, die, uh, die, zijn manuscripten, zijn archief... Heeft hij, uh, heeft hij aan twee neven van hem vermaakt die hem zouden moeten opvolgen. Ja. En ze konden hem niet concreet opvolgen als professors in Leiden zoals hij. Want ze wilden allebei niet helemaal deugen. Uh, <laughs> en, uh, maar... En een, en, een van, de, en een daarvan is in Rusland terechtgekomen? Ze zijn allebei in Rusland allebei. terechtgekomen. Okay. Um, Peter de Grote is ooit bij Boerhaven op bezoek geweest. Had hem heel graag als lijfarts willen hebben. Boerhaven wilde niet weg. Maar toen hebben ze na de hand gedacht... jongens, met die erfenis... Met die, hey, die kunnen we dan misschien wel sluiten in Rusland. Yeah. En dus die hebben... Um, ja, Catharina de Grote verpleegd en zo. Dus die zijn, die zijn daar... Uh, die zijn daar in Rusland ook doodgegaan. En dat archief is daardoor uh, daar gebleven, maar in een bibliotheek van het ministerie van Defensie. Ja, en hoe is het daar terechtgekomen? Nou, um, daar is het terechtgekomen um, omdat men eigenlijk altijd had, had iedereen het idee van dit is een heel belangrijk en heel waardevol ja. archief. En dat werd dus eigenlijk meer als een soort van uh, manier uh, om krediet te krijgen uh, gebruikt. Ja. En uh, dat, dat is, uh, op een gegeven moment hebben ze toen bekeken of wat zit er nu eigenlijk in. En het was toen inmiddels al, wetenschappelijk gezien, enigszins achterhaald. En toen hebben ze het gewoon maar gestald in een bibliotheek. En het is sindsdien een beetje vergeten geraakt. Maar het ligt in een bibliotheek van defensie. Waarom van ja. defensie? Wat, wat, wat, ja. wat is er militair aan medische kennis? Juist. Uh, in uh, in uh, Rusland, in de 18e eeuw, was alles uh, militair aan medische wetenschap. Want... Uh -huh. um, Peter de Grote en zijn uh, navolger, nazaten, zeg maar. Die vonden het, uh, dat uh, zijn bevolking. Uh, die kon zich wel uh, met uh, ui en knoflook redden als uh, medicijnen. Maar zijn legers moesten natuurlijk wel uh, heel goed verzorgd uh, worden. Ja. Want het zou natuurlijk een drama zijn als daar epidemieën onder uitbraken. Dus er waren in heel Rusland twee ziekenhuizen, allebei militaire ziekenhuizen. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus, dus de nalatenschap op papier van een van de grootste Nederlandse medische geleerden is op een gegeven moment militair staatsgeheim uh, in, in, in Rusland geworden en dat is het nog steeds. Want ja. je mag er nog steeds niet bij, begrijpen. Nee, ik. nee daar, d, d, d, d, d, d. Omdat het in een, in een militaire bibliotheek uh, ligt, uh, als je daar dus als buitenlandse onderzoeker aanklopt en zegt ik wil dat graag bekijken, dan krijg je dus uh, te horen, u als buitenlander en wilt een militair eh, eh, archief zien? Dat kan niet. En eh, nou ja, dat is mij dus ook overkomen. En, eh, en dan word je geconfronteerd met een, een typisch Russische mentaliteit. Dan zegt de bibliothecaris: ja, ik wil het u wel laten zien, maar dan moet, u, moet ik toestemming krijgen van mijn meerdere. En als je naar die meerdere gaat, dan zegt hij, ja, maar als uh, dat, ik wil het u al toestemming geven. Maar dan moet, u, moet ik toestemming krijgen van mijn meerdere. Nou, goed. Ja. Dus, uiteindelijk Misschien ik kan Mark Rutte dat ook nog even meenemen in Sochi. Uh, ik, uh, ik heb het met Mark Rutte al een keer uh, over oh, gehad. Okay. Maar uh, uh, het, het probleem was dat je daar niet echt uh, doorheen komt. Maar uh, uh, op die manier kwam ik dus uit bij de onderminister van uh, Defensie... die over de medische zaken ging. En uh, toen kwam er inmiddels een heel ander circuit... Uh, waar men dacht, oh, is dat zo'n interessant archief? Uh, hebben die Westerlingen daar zoveel uh, belangstelling voor? Dan uh, is dat misschien wel uh, aantrekkelijk om daar uh, misschien iets uh, aan te verdienen. Oh, nu willen ze er geld mee verdienen. Ja. Oh jee. Ja. Hoe erg is het dat u die papieren niet kunt zien? Ja, het is natuurlijk niet, uh, niet, niet vreselijk. Maar kijk, het is, uh, ik, heb, ik heb een biografie kunnen schrijven... op grond van allerlei materiaal wat Els ligt. Maar het is natuurlijk wel raar om een biografie van iemand te schrijven... Hè, die... Uh, heel erg belangrijk was in zijn tijd. Het is ook een heel mooi archief. Het is een groot archief. En dat je daar niet bij kan komen. En dat dat ligt in, in, een, in een bibliotheek... Waar, uh, waar elk ogenblik brand kan uitbreken. Of, uh, of, uh, ja, wat. want hoe denkt u dat de papieren erbij liggen? Nou ja, ik ben er, dus, ik ben er een paar keer in geweest. maar, wel, maar ja, toch wel, ja, ja, uiteindelijk. Ja, maar dat, dat, ja, dat wordt er heel primitief bewaard. Uh, maar waarom mocht u er uiteindelijk wel in? Uh, ja, dat is ook weer een heel verhaal. Um, omdat... Het ministerie van Defensie zo corrupt bleek dat er toch een soort reorganisatie is uh, doorgevoerd. <laughs> dat dan ook. Wel weer. <laughs> en uh, daardoor ontstond zeg maar de, de mogelijkheid om daar dan toch uh, in, in, te, in te kijken. Maar dat wil niet zeggen dat. Dat als een volgende onderzoeker daar morgen komt, uh, dat, dat hij is, dan ja, ook mag kijken. Nee. Het blijft zo dat dat archief, dat blijft dus. Uh, het, is, het is toch belangrijk Nederlands erfgoed. En het ligt is, dus, uh, het is niet raadpleegbaar. En het, en het, uh, het ligt daar gevaarlijk. ligt een beetje weg te schimmelen. precies. Maar goed, dus ja. en, en en dit boek, uh, daar kunnen de Russen het even mee doen. Want daar ja, het, het ging nou net zo goed deze week, hè? <laughs> Nederland en Rusland. Maar het, ja, nee, daar wordt er op een hele nare manier mee omgesprongen. Dat is jammer. Ja, ja. ja. Ja. Maar dat is in ieder geval geboekstaafd. Dankzij, ja, zeker. Ja. Ja, dankzij Luc Kooijmans. En dat boek, De Geest van Boerhaven, ligt morgen in de boekwinkels. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Leopard, kandidaat talismanen Igor Versochi 2014. Sochi is safe. Wereldrecord, olympisch record. Fantastisch gedaan, die Ja, deel 4 vanavond de in onze eigen olympische serie. Wie is de grootste? Vandaag, het zal u niet ontgaan zijn schaatsen de heren de 500 meter. Maar morgen schaatsen de dames de 500 meter. En dus vragen wij aan schaatshistoricus Marnix Koolhaas. Wie is de grootste 500 meter schaatster? Goedenavond Marnix. Ja, dag Chris. Vertel het uh, maar. Wie dat is? Ja, ja. Uh, als we de afgelopen 30 jaar bekijken, dan hebben we eigenlijk vijf... Uh... Vrouwen, de 500 meter beheerst. Dat waren begin jaren 80. Tista Rotenburger, de Oost-Duitse, die in uh, 84 goud won. En daarna, zo'n jaar of acht Bonnie Blair. Die oh, kent daar ja. nog. Ja, nou, nu je het zegt. Uh, ja. Die won drie keer achter elkaar Olympisch goud. Uh, daarna kwam de Canadese Catriona LeMay done Die won twee keer Olympisch goud. Daarna kwam Jenny Wolf, die domineerde de 500 meter wel lang... maar won nooit Olympisch goud. Mm -hmm. En ja, sinds vier jaar geleden hebben we die Koreaanse sang wa Lee die uh, goud won en ook nu weer uh, de grootste favoriet is. Ja. Maar ja, uiteindelijk moet je toch concluderen... dat Bonnie Blair onder de grootsten de allergrootste was... met uh, drie keer goud en ook nog twee keer goud op de 1000 meter. Oké, okay. laten we heel even luisteren naar een uh, fragment... van haar gouden race, Bonnie Blair dus, in 1994. Goed gestart, uitstekend gestart. Prima start van Bonnie Blair. Dat staat zo bekend, maar ze maakt het weer waar in de laatste buitenbocht. In de laatste buitenbocht. Daar komt ze goed doorheen. Komt ze goed doorheen. Half vlakje liet ze even lopen, maar het gaat niet ten koste van de snelheid. En hier is Blair in 39.25. Dat is inderdaad veruit de snelste op dit moment natuurlijk. En toch, toch zeg ik, zal er nog eventjes gewacht moeten worden op minimaal de volgende drie ritten... om zeker te zijn van die gouden plak. Ja, goed, Bonnie Blair dus, de, de grootste vrouw. We moeten het toch nog even hebben, maar niks over de 500 meter heren van vandaag. Um, weet jij hoeveel 12.000ste van een seconde is? Nee, dat uh, valt uh, nauwelijks uh, op je schaatsen af te meten hoe, hoe dat is. En uh, er is de afgelopen jaren nogal gerommeld met die tijdwaarneming bij het schaatsen. Dus ik, ja. ik moet nog maar zien of dat werkelijk waar is. Wat, uh, kunnen, kunnen we dit serieus nemen, deze, deze uh, precisie? Nou ja, uh, ik wil één uh, voorbeeldje uit de geschiedenis noemen. Maar in 1936 won de noord de 500 meter. Maar die bleek toen ze het radioverslag nameten... een seconde te snel uh, tijd te hebben gekregen. Een seconde? Een volle seconde. <lacht> dus uh, misschien moeten ze bij de NOS de beeldjes eens gaan tellen... om te kijken of ze op de juiste tijd aankomen. Want dit soort tijdverschillen kun je niet meer meten. Nee. Is, uh, uh, de, de, de, de tijd die het duurt om het startschot te, te horen... is al uh, meer dan een paar duizend... Ja, maar wel een volstrekt unieke prestatie van Mulder, hè? Ja, het is absoluut uniek voor, voor Nederland... wat uh, juist op die 500 meter eigenlijk nog nooit wat ges, gepresteerd had... behalve de zilveren medaille van uh, Jan Ikema in uh, 1988. Ja. Prachtig voor ons, maar of het goed is voor de schaatsport uh, in zijn breedte... dat uh, is natuurlijk een ander verhaal. Nee, en uh, wat verwachten we van morgen? Kunnen onze dames net zo hard schaatsen op de 500? Uh, nou... Die kansen zijn uh, natuurlijk veel kleiner. We hebben geen echte topsprinters op dit moment. Nee. En die Koreaanse Sangwali steekt er zo ver bovenuit... dat uh, die wel uh, de absolute favoriet is. Maar een medaille moet uh, zeker mogelijk zijn. Okay. Ik denk dat uh, Margot Boer dat uh, zou moeten kunnen doen. Oké. Okay. dankjewel, Marnix Koolhaas. Dit was het Oog voor Vandaag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Zometeen in Nooit meer slapen. Pieter van der Wielen. En hij spreekt het eerste uur met Adelheid Rozen. En een letztes glas im stehen. Dit is Radio 1.